spoedige start. Dit is Jeroen Kema met het NOS Journaal. Het ministerie hem van het medeplegen van twee moorden. Volgens het OM heeft Holleder de opdracht gegeven... voor het vermoorden van vastgoedhandelaar Kees Houtman in 2005... en kroegbasis Thomas van der Bijl in 2006. Holleder is opgepakt op basis van de verklaringen van kroongetuige Fred Ros. Hij werd al eerder met de moorden in verband gebracht. Ook wordt hij verdacht van het lidmaatschap van een criminele organisatie. De 56-jarige Holleder zat eerder jarenlang vast voor de ontvoering van Freddy Heineken... en zat daarna zes jaar lang in de gevangenis voor afpersing van onder meer wasgoedhandelaar Willem Enstra. Begin 2012 kwam hij vrij. Vrijwel alle huizen die zijn getroffen door de gasstoring in Apeldoorn zijn weer aangesloten. Alleen zes huizen waarvan de monteurs de bewoners niet konden bereiken hebben nog geen gas. Afgelopen zondag brak een waterleiding waardoor ook de gasleiding ernaast knapte. Er kwam water en modder terecht in de leiding... waardoor het gas in de wijk Anklaar moest worden afgesloten. De gasaansluitingen van de 507 getroffen woningen... konden pas weer worden opengedraaid... nadat alle leidingen waren schoongemaakt. In juni was er een soortgelijke gasstoring in Apeldoorn. Netbeheerder Liander gaat met andere partijen onderzoek doen naar de storingen strijders van de Islamitische Staat hebben gisteren een Iraakse legerhelikopter uit de lucht geschoten. Persbureau EP meldt dat de twee inzittenden zijn omgekomen. De aanslag was in de Shiïtische stad Samara, zo'n 95 kilometer ten noorden van de hoofdstad Bagdad. Een legerwoordvoerder zei tegen EP dat de extremisten een raketwerper hebben gebruikt om de helikopter neer te halen. IS heeft zeker twee keer eerder helikopters van het Iraakse leger neergehaald. Het weer vanmiddag brengt af en toe de zon door in de kustprovincies en in Limburg kan een bui vallen. Het is 5 tot 8 graden. Morgen zonnige perioden en dan is het iets kouder 3 tot 6 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnland Zwaan bij de ANWB. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, staat file tussen knooppunt Kleinpolderplein en knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. A44 richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer. En dat komt door werkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 dit is kerst met ZFM. Met men nu. Zandvoort op zaterdag.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 ook maar zomaar een plaats zijn die een draait tijdens 24 uur verniel. Je hoorde Dan Hartman en we are the young. Het is nou zo gezellig hè? als je op de webcam kijkt via de CFM app. 24 uur verniel in Laura en Hardy. Is er is zo dadelijk ook heel veel gezelligheid op de ijsbaan in Zandvoort. Want die ijsbaan die gaat zo dadelijk om 5 uur geopend worden, Albert-Jan. Ja, klopt. Maar ik ben benieuwd waar, waar ze uithangen. Echt. Ja, daar ben ik ook wel. moet je horen waar ze zitten. Ja, ze kraken lekker. Ja, ze kraken lekker. <laughs> ja, ze kraken lekker. Dus dat dat wordt hem even niet, denk ik. Nee, dat gaat hem niet worden, denk ik. Dus die zullen wel onderweg zijn uh, richting uh, IJsbaan. Uh, dat uh, laat ons onverlet om. Uh, ja. Uh, hebben we nog andere goed nieuws? Uh, ik zit even te denken. Nee, eigenlijk niet. Nee, je had uh, net even de televisie aan. Er wordt uh, ook weer geschaats vandaag trouwens. Niet alleen in Zandvoort.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 Zet hem op CFM. bases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 Ja, we hebben hem gezien, Dolly, op internet ja, hier staat hier hebben hij. we Leo. Leo gaat even officieel zijn excuus aanbieden via de radio. Komt-ie. Oké, want Ik was gisteravond zo hard bezig en zo druk. Ja, dat ik me zie. helemaal zeer ben vergeten om even langs te komen. Hoe kan dat nou weer kan gebeuren, Leo? Kan jij je voorstellen dat Leo mij vergeet?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 Spirits on, we're here tonight, and that's no, simply having a wonderful Christmas time, simply having a wonderful Christmas time, the party's on, the feeling's here.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 Don't own it, don't break by the come show me, come on dance, jump, jump own it. it, if you've said, and flown it. Het is een nieuwe single, maar het klinkt net als een oud video, hè, Klang, ja. Je hoorde de single van Mark Ronson samen met Bruno Mars. Reeds eerder in die programma gedraaid, maar toen kon we niet helemaal draaien. Dus vandaar op herhaling. Je hoorde de Uptown Funk. En daarmee is het kwart voor vijf geworden. En dat betekent tijd voor het gedicht van de week.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 Dat was hem, de Silverneurt, Fire en Let Us Nou, volgens mij is het uh, behoorlijk gezellig op dit moment op de ijsbaan hier in Salvoort. Zometeen om vijf uur wordt hij officieel geopend. En onze verslaggever Dolly is daar te plekken. Nogmaals, goedemiddag, Dolly. Ja. Hey, goedenavond. Hey, ik hoor je heel erg uh, zachtjes qua microfoon, maar... Staat die zachtjes? Ja, je microfoon. De zender komt er goed door, hoor, maar... Ik heb aan die knop gezeten. Wacht even. ja. Nee, je microfoon is heel erg zacht. Op een, een of andere manier. Dit was je prima hoor, maar... Ja, nee. Moet hij op 1, 2 of 3 staan? Pff, geen idee. <lacht> geen idee, Dolly. Oh, wat jammer nou. Ja, ik ben gewoon aangesloten. Ja, nou, je, we horen je wel maar heel erg zachtjes. Doe het daar maar even mee, hè. Kan ik toch gewoon schrijven? Ja, doe ja doe dat. Dat. Schrijf maar doe lekker. Dat. Hoe is het daar?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 welke knop, knopjes zijn ze nou hebben gezeten? Je ja, ja. <laughs> Zoals straks wel even een rolvraag. <laughs> ja, in ja, gaat het niet helemaal goed meer. Maar, maar goed. goed, volgende week zaterdag, vrijdag... tussen 10 en 12, ZFM TV... wellicht de beelden van de opening van de ijsbaan. Oké, okay, zo is het. Nou, nog een stukje van de temptations... en dan gaan we alweer naar het einde van dit programma, Albert-Jan. Time flies. Het vliegt voorbij, hè, gewoon. dadelijk wordt de ijsbaan dus officieel geopend... En de beelden, die kunnen we live eh, nakijken bij CFM TV. Met de Roel van der Hof. Die is ook ter plekke, hoor door we net. Dus volgens mij is hoofdsof daar ter plekke, trouwens. Ja, klopt. Klopt, of bij de En, en, de, en de andere de helft zit bij de vinyljaren. Ja, ja. ja bij, de, bij de serious request. Ja, klopt. Helemaal gezellig, hier is al voor temptations zijn hier. En Twitter, like a lady. Dank je wel, Dolly, voor je verslag. En Lea natuurlijk ook. En Ruud Jansen. En Joe Lemmers voor het voetbal. En Joe Lemmers, jo, we hebben het weer terug gehad. Het Drie was... uur lang bij CFM. Het was weer een schakel, schakel, schakel. Dus zo is het. Nou, morgen iets rustiger bij Zalvoet op Zondag. Maar dan zijn we er weer, hè? Ja, met genoeg uh, evenementen voor de komende week en de komend weekend. Oké, okay, bedankt voor het luisteren. En tot morgen. Dan zijn we er weer na twee uur. Dag! Of tot vanavond. Tot vanavond. Ik ga nog even naar de 24 uur vaniel hoor. Kijk, je hebt gelijk. Goed. Tot morgen. Oké, okay. okay. hoi. Doei.